Zes uur. Het NOS-journaal. Anno Duivene de Wit. Avond valt in Egypte een dag van ongekend massale protesten. Uitstel voor aanbesteding over in drie grote steden. En omstreden plannen langstudeerders iets aangepast. In Egypte gaat het massale protest tegen het bewind van president Mubarak onverminderd door. Ook nu de avond is gevallen demonstreren nog honderdduizenden mensen in Cairo... en andere grote steden in het land. Het protest verloopt vreedzaam. Het leger houdt zich al de hele dag afzijdig en de politie is helemaal afwezig. Ook in Amsterdam was er vanmiddag een betoging. Zo'n 250 mensen steunden op de Dam het protest in Egypte. Oppositieleider El Baradei en de grootste oppositiebeweging, de moslimbroederschap... weigeren vooralsnog te praten met vicepresident Suleyman... Die probeert sinds gisteravond via gesprekken met de politieke partijen... een uitweg te vinden voor de crisis. Maar de oppositie wil dat president Mubarak eerst opstapt. De Amerikaanse topdiplomaat Wisner gaat in Cairo overleggen met president Mubarak. Het is niet duidelijk met welk doel hij door president Obama naar Egypte is gestuurd. Koning Abdullah van Jordanië heeft zijn premier Rifai ontslagen en een vervanger aangesteld. Zijn voormalig militair adviseur... Bagriet is benoemd tot nieuwe premier. De koning heeft hem de opdracht gegeven een nieuwe regering te vormen. En daarmee komt de koning tegemoet aan de duizenden Jordaniërs... die vorige week de straat op gingen. Die eisten economische en politieke hervormingen... onder meer vanwege de hoge voedsel- en brandstofprijzen in het land. De demonstraties waren niet gericht tegen de Jordaanse koning. De aanbesteding van het openbaar vervoer in de grote steden... wordt een jaar uitgesteld... In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn nu gemeentelijke vervoerbedrijven actief... maar volgens het regeerakkoord moeten ook andere vervoerders kunnen meebieden. Het was de bedoeling dat de aanbesteding volgend jaar geregeld zou zijn... maar minister Schultz van Hagen geeft de gemeente een jaar respijt. De grote steden vonden dat ze te weinig voorbereidingstijd hadden. Schultz komt daar nu aan tegemoet... maar ze benadrukt dat van uitstel geen afstel moet komen... Volgens haar leidt verplichte aanbesteding tot beter openbaar vervoer. En de verplichte aanbesteding moet een bezuiniging opleveren van 120 miljoen euro per jaar. De Europese Commissie onderzoekt of Nederland veilig omgaat... met de biometrische gegevens in het nieuwe paspoort. Nederland gaat de vingerafdrukken als enige land van de EU... opslaan in een centrale databank. Dat gaat verder dan in de Europese richtlijnen staat. Nu worden de gegevens nog door gemeenten bewaard. Het centraal opslaan van de gegevens is omstreden... omdat nog veel onduidelijk is over de bescherming ervan. En ook loopt er nog een aantal rechtszaken... van mensen die weigeren hun vingerafdruk te laten registreren. D66 had de commissie gevraagd... om te kijken of het nieuwe paspoort aan de Europese privacyregels voldoet. Bij de 155 grote bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen... schort het vaak aan de naleving van de veiligheidseisen... Dat blijkt uit een rondgang door de NOS langs alle provincies... na aanleiding van de brand bij chemiepak in Moerdijk. Provincies controleren de bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. De afgelopen vijf jaar zijn in totaal 269 waarschuwingen afgegeven aan de bedrijven. In bijna 200 gevallen ging dat gepaard met een dwangsom... die varieerde tussen de 50.000 en 500.000 euro. Pas nadat werd gedreigd met die boete werden de mankementen meestal verholpen. Het gaat dan om gevaarlijke opslag van brandbare stoffen achterstallig onderhoud of een gebrekkige blusinstallatie. In Duitsland zijn de extra veiligheidsmaatregelen... wegens terreurdreiging ingetrokken. Volgens minister de Meijer van Binnenlandse Zaken is het niet meer nodig... dat potentiële doelwitten extra worden bewaard. Het verhoogde niveau van terreurdreiging gold sinds half november. Kort daarvoor waren explosieven ontdekt in luchtvracht afkomstig uit Jemen... Volgens de Duitse regering waren er aanwijzingen dat islamitische militanten een aanslag wilden plegen. Onder meer de Rijksdag, stations en de kerstmarkten werden extra bewaakt. Staatssecretaris Seilstra past zijn plannen voor de langstudeerders iets aan. Voor de studenten verandert er niets, maar voor de onderwijsinstellingen wel. In het oorspronkelijke plan moest zowel de student als de universiteit of hogeschool een boete betalen van 3000 euro... als de student meer dan een jaar studievertraging oploopt... Zeilstra handhaaft de boete voor de studenten, maar voor de instellingen komt hij met een ander plan. Hij bezuinigt op hun budget. Hoeveel hangt af van de grootte van de instelling en niet van het aantal langs langstudeerders. In het eerdere plan zouden onderwijsinstellingen er belang bij kunnen hebben... studenten die eigenlijk een onvoldoende moeten hebben alsnog te laten slagen. Dat is nu van de baan. De Tweede Kamer wil snel opheldering van minister Rosenthal over de gang van zaken rond de executie van de Iraans-Nederlandse Zara Bahrami. De vrouw werd zaterdag opgehangen in Iran wegens drugsmokkel. In de Kamer zijn veel vragen over de manier waarop Rosenthal heeft geprobe geprobeerd de executie te voorkomen. Kamerleden vragen zich af of hij wel genoeg heeft gedaan. Donderdagmiddag is er een Kamerdebat. Tot besluit het weer, vanavond verspreidt over het land wat regen... in het binnenland sneeuw of ijzel, waardoor het daar glad wordt. Vannacht geleidelijk droog, met minima van 2 graden onder nul landinwaarts... tot 2 graden boven nul aan de kust. Morgen bewolkt en droog, het wordt dan 4 tot 6 graden. Na morgen wat minder koud en toenemende kans op regen. ANRB, ah, verkeersinformatie. Het is een vrij normale avondspits. Er staat 220 kilometer aan file. De meeste files staan rond Amsterdam en Utrecht. Wat opvalt zijn de files op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... tussen Urmond en Born, 7 kilometer na een ongeluk. Maar de rijbaan is daar wel weer vrij. Erg lang zijn de files vandaag op de A10, de ring van Amsterdam... in beide richtingen, tussen de Koentunnel en Zeeburg, 14 kilometer. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort... tussen de Uithof en Leusden, 10 kilometer... De A28 van Zwolle naar Hogeveen, tussen de wijk en knoopend Hogeveen 6 na een ongeluk. De rijbaan is daar weer vrij. En de A28 van Zwolle naar Utrecht, tussen Hoevelaken en Leus de Zuid. 5 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Een idee voor iedereen die meer uit zijn belastingaangifte wil halen. Wist u dat u tot 1 april de tijd heeft om te zorgen voor belastingvoordeel over 2010?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 1 op de vier Nederlanders krijgt een hersenaandoening. Dit heeft grote gevolgen voor hun dagelijks leven. De Hersenstichting doet daar wat aan. Geef mensen met een hersenaandoening een beter perspectief. Geef op Gero 860 of aan de collectant. Hersenstichting Nederland.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 Ja, ja. Oké. Okay. Ja, veel succes. Het NOS Radio 1 Journal. Met Tim Overdijk en Lucella Carrasso. Goedenavond, bijna negen minuten over zes. Komend half uur gaan we via de relatieve rust in Cairo en de diplomatieke onrust in Washington. naar de stilte in het Egyptische Sharm el-Sheikh. Mannen, vrouwen, kinderen, ouderen, arm en rijken waren mensenzee... ...trok vandaag naar het Tagrierplein in Cairo. Er werd gezongen, er werd gebeden. Maar er werd vooral geroepen om het aftreden van president Hosni Mubarak. Sander van Horen was daarbij en is er nog steeds... ...Sander, nu de avond is gevallen, is de massa inmiddels aan het uitdunnen? Uh, is aan het uitdunnen geweest. Ik denk dat de mensen die uh, van plan zijn om vroeg naar huis te gaan, die zijn inmiddels weg... Uh, maar de mensen die willen blijven, die blijven ook. Want op dit moment zie ik eigenlijk bijna geen mensen meer weglopen. Iedereen is nog op het plein. Het zijn nog altijd honderdduizenden hoor. En uh, ze worden ook wat rumoeriger. In die zin wordt het luider gescandeerd. Ja, Met het vallen van de avond zou je denken... dat misschien dat rumoer inderdaad misschien wat, wat hardere vormen gaat aannemen? Uh, je bedoelt dat het wat onrustiger wordt. Ik weet dat niet hoor, want de organisatie die heeft er zo nadrukkelijk op aangerongen. Laten we nou niet provoceren. Laten we het rustig en ordelijk houden. En dat is eigenlijk al de hele dag gegaan. Ik zie niet in waarom dat nog verder uit de hand zou lopen. Kijk, het is van deel ook een spel om de internationale gunst en die kun je voorspelen op het moment dat het gewelddadig gaat worden. En dat we zullen beide partijen dus niet willen doen. Het leger heeft gezegd dat ze het niet zullen doen. En de organisatie van de oppositie, die wil ook dat het Rustig blijft. Ja, dan is het vandaag dinsdag en dan wordt er vandaag aan het eind van die dag gesproken over vrijdag. De vrijdag van vertrek. Ik dacht eigenlijk dat dat er toch vandaag al de bedoeling was. Ja, maar weet je, de meeste mensen hier die zien het echt als iets van uh, de lange adem. Uh, Mubarak wordt hier vooral gezien als koppig. Hij heeft het immers 30 jaar volgehouden. En mensen weten ook een beetje hierom het is om te demonstreren. Normaal gesproken wordt dat met harde hand neergeslagen. Dan word je in de gevangenis gezet. En dat dit kan, dat wordt veel mensen al uh, een overwinning al gevierd. En die overwinningsroes, die begon voor heel veel mensen duidelijk. 25 januari vorige week. Dat was het moment dat de val van Mubarak werd ingeluid. En die datum van vrijdag die je noemde, die dag... Die komt eigenlijk van uh, de leider van de oppositie, Al-Baradij. Die heeft nu nog weer een ultimatum uh, gesteld. Maar goed, blijft afwachten of Mubarak zich iets aan een ultimatum gelegen laat liggen. Vrijdag zullen heel veel mensen na het ochtendgebed hier weer op de benen zijn. En zal er weer een grote demonstratie zijn. Maar als het nodig is, ben ik zeker dat hij er de vrijdag daarop ook weer is. Ja, De regering doet er nog steeds gewoon het stilzwijgen toe. Ja. Ook op de, of op de Egyptische op de de Egyptische staatstelevisie, uh, niet een uitspraak van Mubarak. We weten officieel niet eens waar hij zit, met wie die praat. We weten dat hij wel met de Amerikanen contact heeft, ongetwijfeld ook met het leger. Uh, wat er op dat niveau gebeurt, het blijft gissen. Sander van Horen in Egypte. En Amerika trekt ondertussen een groot deel van het overheidspersoneel uit Egypte terug. Contact nu met correspondent Ron Linker in Washington. Ron, wat zit daarachter? Nou ja, goed, de, het is meer het zekere voor het onzekere nemen, Lucella. Hè. Er zijn zo'n 2500 Amerikanen die hebben aangegeven dat ze Egypte uit willen... En ja, de Amerikanen gaan proberen die mensen ook zo snel mogelijk te laten evacueren. Dat is geen onmogelijke taak voor de Amerikanen. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de aardbeving van Haiti. Toen moesten er bijna 20.000 Amerikanen uh, geëvacueerd worden. Nou, dat aantal ligt dus voor Egypte op dit moment een stuk lager. Het is, het is moeilijk om vanuit Washington precies in te schatten hoe gevaarlijk de situatie kan worden. Hè. We hoorden net Sander vanaf dat plein zeggen dat het rustig blijft tot nu toe. Dat er nog niks uit de hand loopt uh, op grote schaal. Uh, en op televisie hebben we ook Amerikanen. Amerikanen hier gezien die meededen aan de demonstraties... en die ongemoeid werden gelaten. Tegelijkertijd is er ook een verontrustend, onbevestigd bericht... over een medewerker van Google in Egypte... die al sinds een paar dagen vermist wordt. Google zelf wilde niks over zeggen, maar via social media... via Twitter onder meer laat die medewerker al een paar dagen... niets meer van zich horen. Kortom, de Amerikanen nemen het zekere voor het onzekere... al het non, -assigentie, non nou. Non-essentiële personeel Egypte uit, sorry. Ja, de mensen die niet echt daar hoeven te blijven voor Amerika. Nu is er op diplomatiek vlak contact geweest met El Baradei. Sander noemde zijn naam ook net even. Hij heeft een ultimatum gesteld voor vrijdag. Dan moet Mubarak echt weg zijn, zegt hij. Hij heeft zichzelf als alternatief gepresenteerd. Weet je op welk niveau er contact met hem is? Het Franse persbureau AFP meldt inderdaad dat er contact is geweest... tussen de Amerikanen en Mohammed El Baradei, De Amerikaanse ambassadeur in Egypte die zou met hem gesproken hebben. En die zou hebben gezegd dat Amerika bereid is om eventueel zaken te doen... met Baradei mocht het regime uh, ten val worden gebracht. Maar de Amerikanen hebben er wel bij gezegd... dat ze niet zelf Mubarak opdragen om het veld te ruimen. Althans, dat meldt het persbureau AFP. Dat sluit ook wel een beetje aan bij een ingezonden stuk... in de New York Times van vandaag van senator John Kerry. Kerry, die, die verzoekt moet ik zeggen, Mubarak op om op te stappen. In het belang, zegt hij, van de stabiliteit in Egypte. Kerry uh, zegt dat Mubarak nu zou moeten aankondigen dat hij bij uh, geplande verkiezingen later dit jaar niet meedoet. Daarmee laten de Amerikanen dus de keus aan Mubarak om zelf te bepalen wanneer, uh, wanneer hij ermee ophoudt. Ja, er is ook een oud-ambassadeur van Amerika op dit moment in Cairo. Weet je waar hij mee bezig is? Nou ja, los van het contact, zoals Sander dat ook al beschreef... tussen de Amerikanen hier in Washington en de, de regering van Mubarak... waarvan we niet weten op welk niveau dat contact plaatsvindt... is het altijd handig voor diplomaten om gewoon face-to-face... -face in een tweegesprek met elkaar om de tafel te kunnen zeggen waar het echt op staat. Obama zal in dat telefoongesprek dat hij afgelopen weekend had met Mubarak... misschien niet het achterste van zijn tong hebben laten zien. Dat kan zo'n oud-ambassadeur natuurlijk wel. Dus vandaar dat er gependeld wordt met diplomaten en misschien dat die ambassadeur die oud-ambassadeur tegen Mubarak zegt... Jongen, het wordt tijd om op te stappen, want Obama's geduld begint op te raken. Het is wacht op Wikileaks over een paar maanden of een paar jaar... om te kijken wat er nou allemaal precies vandaag is gebeurd. Ron Linker vanuit Washington, dank voor dit moment. Terug naar Egypte, we hebben de hele uitzending al over Cairo... maar er is ook uitgebreid gedemonstreerd in Alexandrië en ook in de stad Suez. We hebben de vraag op, hoe is het nu in het doorgaans zo rustige botsplaatsje Sharan al Sheikh? Jocham van Lisebettens, goedenavond. Goedenavond. U bent manager van een duikschool daar. Hoe, hoe is het daar nu? Uh, well, het leger is uh, niet zichtbaar. Uh, iedereen zegt dat er het leger aanwezig is. en uh, Israël heeft ook daar de toestemming voor gegeven... om uh, het Egyptische leger aanwezig te laten zijn in de peninsula van Zuid-Sinai. Maar tot op heden is dat uh, is niet, zichtbaar, niet zichtbaar aanwezig. Hoe volgt u dan de ontwikkelingen in, in de rest van het land? Uh, er is uh, voldoende nieuws uh, via CNN, BBC, maar vooral Al Jazeera heeft een, een heel goede verslaggeving. Mm. En hoewel ze zeggen van uh, wij zijn niet beschikbaar in Egypte, kunnen wij toch vlot uh, kijken naar Al Jazeera. Ik ja, ja. We, we hebben nogal wat Nederlandse toeristen zien terugkeren uit Sharm el shaq uit Hurghada, dat is een andere badplaats. Zijn er nog wel toeristen daar waar u werkt? Uh, ja, absoluut. Er zijn nog een aantal uh, toeristen aanwezig. Uh, een aantal landen hebben, of een aantal tour operators hebben zich gebaseerd of hebben uh, in samenspraak met het ministerie van Buitenlandse Zaken uh, de beslissing genomen om een aantal voorzorgen te nemen. Dus uh, de toeristen en, en een bepaald staaf uh, terug te voeren, uh, terug te transporteren of evacueren naar het uh, thuisland. Uh, Nederland was daarbij, België was daarbij, uh, Finland is daar ook bij. Die maar, zijn dus allemaal weg? De, we hebben Engelse tour operators waar we mee samenwerken die nog altijd mensen aanvliegen, ja. Die, die nog gewoon komen? Ja, zonder probleem, ja. Oké, okay. laat maar raden. De Russen zijn er waarschijnlijk ook nog steeds. Ja, klopt, inderdaad. Ja. Merkt u wel iets van de spanning die toch aan het, uh, het aanzwellen is in Cairo? Ik denk dat het vooral onze, onze staaf is. Onze Egyptische staaf, lokale staaf. Die uh, een beetje bezorgd is om familieleden. Maar echt zichtbaar uh, heb je totaal geen demonstraties. Totaal geen protesten. Uh, er zijn totaal geen rellen ook. Ik denk uh, dat er vooral veel vragen zijn. van uh, wat, gaat er, wat is de volgende stap? Eenmaal uh, Mubarak uh, aftreedt. Ja, voelen de Egyptenaren zich daar nu ook vrij om uitgebreid te praten over politiek? Ja, absoluut. Ik denk uh, er wordt nu enorm veel gepraat over het buitenland die eist uh, dat er vrije en goed geregelde democratische verkiezingen komen uh, na afloop. Maar het enige waar ze echt wakker van liggen, is de bevolking die, uh, die, die uiteindelijk pas tevreden zal zijn als Mubarak weg is. Ik denk de enige grote zorg die, die ik heb, is, is de, of de, de enige grote vraag. Ik heb deze uh, wat er gebeurt. of uh, wie het vacuüm zal invullen. Uh, Imam in Mubarak weg is. Ja, maar dat is inderdaad afwachten. Johan van Lize Bettens ja. vanuit Sharm el-Sheikh. Sterkte met oh, de Russen okay. en de Britten daar. Bedankt, bedankt. Als je de nachtwacht goed wilt zien. hoef je sinds vanmiddag niet per se meer naar het Rijksmuseum. Straks de directeur van het Rijks, Wim Pijbus. Het verkeer met Wijnand Zwaan. De files staan nog bij Amsterdam en Utrecht. Maar ook bij Rotterdam wil het nog niet echt vlotten. In totaal 180 kilometer. Twee files vallen op. De A2 van Maastricht naar Eindhoven. Na een ongeluk tussen Urmond en Borden 6 kilometer. De weg is daar weer vrij. En de A28 springt eruit van Utrecht naar Amersfoort. Daar staat bij Leusden. 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. De openbaar vervoerbedrijven NS, Arriva en Connection leveren wat service betreft een absolute wanprestatie. Dat blijkt uit een wetenschappelijk onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Zo'n 7000 consumenten werd naar hun mening gevraagd. over de klantenservice van de 100 grootste dienstverleners in ons land. En de resultaten voor het openbaar vervoer zijn dus slecht. Verslaggever Jeroen Schutteijzer praat hierover met hoogleraar Peter Verhoef. En dat doet hij op het Centraal Station in Amsterdam. En Peter Vroef is van de Rijksuniversiteit Groningen. Om met de deur in huis te vallen, NS, Arriva en Connection presteren bedroevend. Het zijn de grootste dalers in uw onderzoek. Hoe komt dat? Nou, Dat komt uh, doordat er heel veel problemen zijn geweest Bijvoorbeeld rond, uh, rond de sneeuw. Uh, treinen die niet op tijd uh, reden. Uh, gewoon problemen rond uh, over chipkaartsoors met nieuwe betaalmethoden. En waarschijnlijk een wat algemeen wantrouwen tegen dit soort bedrijven. Nou zegt u, de macht van de consument moet niet worden onderschat. Maar kan hier wel veel. Als ik met de trein van Utrecht naar Maastricht wil... dan kan ik kiezen uit de NS en de NS. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Natuurlijk in deze sectoren is dat echt, echt lastig. Dat zijn toch nog een soort monopolies. Kijk, het enige wat je kan doen is natuurlijk met de auto gaan, maar dan sta je in de file. Ja, dat blijft heel lastig. Ze zijn niet blij hè, met wat u allemaal schrijft in dat onderzoek. Ze zijn niet blij, hè? Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel confronterend. Aan de andere kant weet ik ook wel dat een aantal van deze bedrijven... echt ook wel weten dat het niet goed gaat. En daar echt heel ontevreden mee zijn. Dat heb je ook gezien bijvoorbeeld de uitingen van de topman van de NS. Recent in de Kamer, dat ze echt ook hun excuses hebben aangeboden. Excuses, dat begint ook zo'n maniertje te worden. Dan zijn we er weer vanaf. Daar heb je gelijk in. Ik denk, als er problemen zijn... dan moet je daar gewoon heel snel en adequaat op reageren. Wat moeten ze eraan doen? Nou, neem problemen altijd heel serieus. Ze kunnen in dit huidige tijdperk van sociale media als soort olievlek uh, verspreiden. Het wordt een soort virus. Wat je ook moet doen is, is, is mensen compenseren. Je moet proactief uh, zijn, uh, zelf het initiatief nemen en de consument er ook enige invloed op, uh, op laten hebben. Vaak wordt die consument, nou ik zou kunnen zeggen, afgescheept met, met een voortje. En als laatste uh, denk ik dat het heel belangrijk is dat je uiteindelijk gewoon weer je dienstverlening helemaal op orde krijgt. En dat je niet vooraf gaat communiceren dat het allemaal al goed gekomen is. Uiteindelijk gaat het niet om woorden, maar gaat het om de daden die je uh, doet. Dames en heren, ik mag met een stroomstoring de intercity naar Bos Eindhoven, Maastricht en Heerlen van 8 en 38 niet. Nou meneer Verhoef, daar gaan we weer. Ja, dat is... Uh... Heel vervelend. Nou, het gebeurt regelmatig dat je dit soort uh, problemen hebt, in ieder geval op het spoor. Dan hoort er natuurlijk ook wel bij, een beetje bij. Sommige dingen heb je niet in de hand. Maar als dat te veel wordt en er zijn te veel vertragingen... Ja, dan leidt dat gewoon tot veel ontevredenheid en veel ongenoegen bij, uh, bij consumenten. Maar er zijn ook bedrijven die het heel goed doen, hè? Twee bedrijven die springen eruit. Uh, en dat zijn uh, Weekamp.nl en uh, UPC. Oe, UPC was uh, vier jaar geleden de ah, ja. enorm gebeten hond. Ja, nou, in onze meting vorig jaar stond UPC ook heel laag. En het is opvallend dat het bedrijf nu dus, dus zo stijgt. En dat komt ook wel een beetje volgens mij als je kijkt naar wat meer achtergrond... dat ze gewoon veel meer uh, op service gaan doen. Veel meer ook uh, nieuwe technologie inzetten om die contacten met klanten goed, uh, goed te krijgen. En hoe sta je dan dicht bij de klant? Uh, zorgen dat je goed bereikbaar bent, dat je persoonlijk aanspreekbaar bent. Het gaat ook een soort imago. Kijk, als je over de Rabobank of Univee, die zie je gewoon... Aanwezig in, in allerlei plaatsen en dorpen. Die sponsoren de vo plaatselijke voetbalvereniging. Die zijn actief uh, met, met, met, uh, met kunstenorganisaties. Noem maar, noem maar op. Die zijn gewoon heel zichtbaar voor die consument. En je zou kunnen zeggen: die creëren ook naast zeg maar, waarde voor uh, het bedrijf. ook waarde voor de consument. maar ook waarde voor uh, de maatschappij in zijn geheel. Wat is hoogleraar Peter Verhoef? Illegaliteit moet strafbaar worden en de hulp aan illegale uitgeprocedeerde vreemdelingen ook. Dat is wat het kabinet wil. En de kerken in Nederland maken zich daar grote zorgen over, omdat zij de illegale vaak helpen. Vandaag lieten vertegenwoordigers van de kerken zich bijpraten in het vertrekcentrum in Ter Apel. Verslaggever Menno Reemeijer wachtte ze na afloop daarvan op. De delegatie komt uh, net naar buiten bij de poort waar we niet naar binnen mochten, mee naar binnen. Dat was niet gewenst uh, als media, maar de vertegenwoordigers van, uh, van de kerk wel. Joffre Tilborg Tilburg van de Raad van Kerken en Inlia natuurlijk ook. Um, Peter Verhoef van um, de Protestantse Kerk in Nederland, de PKN. Nou, het doel was om ons een keer op de hoogte te stellen van wat er nou eigenlijk gebeurt met die uitzetprocedure. En wij kennen een heleboel uh, uh, procedures in het, uh, in het asiel, maar op een gegeven moment komt dat een keer tot een eind. Wij zijn vandaag op bezoek geweest bij de dienst uh, vertrek en terugkeer... om eens te kijken wat er dan gebeurt op het moment dat alle procedures tot een einde toe zijn gekomen. En dat heeft ons wel een beetje zorgen gebaard. Want? Um, nou, um, op het moment dat mensen uh, echt helemaal aan het einde zijn... dan blijkt dat ze zelf de verantwoordelijkheid dragen om uh, voor, uh, voor hun vertrek uh, te zorgen. Dus heel concreet, we staan in Ter Apel ja. op een industrieterrein eigenlijk... Ja. Mensen zijn, krijgen hier te horen, het is klaar. Ja. En dan moeten ze de, de trein pakken naar... Nou, deze dienst faciliteert, maar het faciliteren houdt een keer op. En dat ja. komt een, er komt een moment dat mensen met een treinkaartje op het station worden gezet. En ze worden geacht om 24 uur later ja. het land verlaten te hebben. Maar dat gaan ze natuurlijk niet doen. Nee. Die, die mensen gaan de illegaliteit in. En dan komen we op het volgende punt, uh, John van Tilborg. Illegalen worden strafbaar... Maar het helpen van illegale wordt daarmee ook strafbaar. Ja, dat mag zo zijn, dat is zo. Dat blijft in de wet overeind. De minister wil de wet op dat punt niet wijzigen. Uh, maar ik denk niet dat het zo zal zijn dat voor uh, een christen het mogelijk is... zien iemand in de greppel zien liggen om eraan voorbij te lopen. en te zeggen, ja, we hebben de Bijbel niet gelezen. Laat iemand voor een ander liggen. Dat kan niet. Dat kan niet. <lacht> wordt je groep aan de andere kant denk ik... ja, je kunt de mensen niet oneindig blijven helpen. Klaar is klaar, uitgewezen is uitgewezen. Ja, dat is ook zo. Uh, wat wij ook niet betwisten is dat sommige procedures gewoon een keer tot een eind moeten komen. Maar hoe je die mensen dan naar een, uh, naar een vertrek begeleidt, dat is nog wel de vraag. Maar moet je dan ook illegalen gaan helpen? Want die mensen kiezen ervoor de illegaliteit in te, in, in te stappen. Dan weet je toch ook waar je aan begint? Nee, mensen kunnen hebben natuurlijk ook niet echt een keuze. Dit zijn de mensen die uh, uh, op het moment dat ze uh, hier de zaak, de, de, het terrein moeten verlaten, tot de ontdekking komen. Ja, nu moet ik echt terug naar het land waar ik niet naartoe terug kan. De bezwaren tegen het strafbaar stellen van de illegaliteit. Menno Remmeijer hoorde dat in Terra Apel. De nachtwacht van Rembrandt op internet bekijken en dat tot in het allerkleinste detail, dat kan sinds vanmiddag via Google Art. Met de techniek van Google Street View kun je door 17 topmusea wandelen... zoals het Louvre, de Met in New York en ook het Van Gogh Museum... en ons eigen Rijksmuseum. Directeur Wim Pijbers, goede avond. Ik heb eens even een virtuele wandeling gemaakt door Rijksmuseum.nl... en bij de nachtwacht zo ver mogelijk ingezoomd op de ogen van het meisje... de mascotte van de klo kloveniers, de schutters. En daar ben ik even stil van. Ja, het is spectaculair. Ook voor mensen die het schilderij goed kennen en zelfs met een neus erop mogen bekijken. Uh, want normaal heb je een meter of twee tussen het hekje en het echte schilderij. Uh, maar nu kom je echt ongelooflijk dichtbij, alsof je met een, een haarscherpe loop werkelijk elk penseelstreekje uh, ziet. En dat zie je ook. En dat, dat is echt fascinerend, uh, adembenemend. En het, ja, het werpt nieuw licht op de nachtwacht. Wat voor licht dan? Nou, nieuw licht in de zin van uh, de details, het, het handschrift van Rembrandt. Uh, je ziet dingen die je normaal niet ziet, omdat, ze, omdat je werkelijk ongelooflijk kan inzoomen. Uh, en je ziet dus behalve de complete compositie, wat je normaal ziet als je voor het schilderij staat. Maar je kan nu echt op je computerscherm helemaal dingen isoleren van de rest en daardoor krijg je ineens de volle aandacht op details. En daardoor krijg je een, een, een nieuwe kijk op het schilderij. Ja, zo, zo scherp, zo gedetailleerd. Maar dan zeg ik in dezelfde adem... ik was een paar weken geleden met mijn kinderen in het Rijksmuseum... toch niets kan op tegen uh, het moment dat je in de zaal komt... en tegen je kinderen zegt: van nu gaan we zien de nachtwacht. Klopt, dat, dat, is ook, dat vind ik ook de win-win situatie van dit. Uh, Google is dus ook niet in plaats van, maar ernaast. Uh, ja, ik durf te zeggen... Het, is, het voorspel is prachtig, uh, ook het naspel kan prachtig zijn... maar er gaat niets boven het uh, hoogtepunt. En dat speelt zich nu eenmaal af uh, op zaal in het Rijksmuseum... waar het schilderij echt hangt. Daar is er één van. De authentieke beleving, de één-op-één-sensatie... Van, van dat schilderij, oog in oog met Rembrandt. Dat, ja, daar kan niks overheen. Dus dat, ja, nou ja, en daarvoor moet je naar het Rijksmuseum. Ja, gaat het wel, als je nu inderdaad via de computer zo gedetailleerd kunt kijken... naar dit soort meesterwerken en niet alleen het Rijksmuseum, maar ook andere musea in de wereld. Uh, gaat dit wel ten koste van, van het aantal bezoekers wellicht? Uh, ja, maar in de goede zin. Ik, ik denk juist dat het uh, de mensen nieuwsgierig maakt, attent maakt, uh, appelleert, uh, hongerig maakt, uh, nieuwsgierig maakt om juist de zaken in het echt te kijken. Kijk, het zijn de beelden die gebruikt zijn, uh, van de Hermitage, en Oficie, en en de, het Van Gogh Museum, de National Gallery, de Tate, Hermitage, noem het maar op. Al die topmusea die hebben één beroemd schilderij uit hun collectie gebruikt. En dat zijn al de schilderijen die ja tot een soort collectief geheugen van iedereen uh, behoren. Dus dat zijn schilderijen die we eigenlijk allemaal al een beetje kennen. En uh, door ze nu opnieuw op een, op een sensationeel, hoogwaardige, technische, perfecte manier bij je thuis te brengen... Ja, wil je eigenlijk alleen nog maar één ding en dat is het echt zien. Geen foto botox, hè? Nee, nee, nee. Ze zijn, ze zijn heel natuurlijk gefotografeerd. Wel met, met ideale lichtcondities en, uh, en, en haarscherp. Met dat Street View, Google uh, camera programma. Uh, ja, heel, heel scherp gefotografeerd. Maar er is niet aan gevriendelijk. Ge, ge, Vanaf vanmiddag op reismuseum.nl. Directeur Wim Pijbers, hartelijk dank. En dit was het Radio 1 Journaal. Wij wensen u een goede avond. Blijf luisteren naar het nieuws op Radio 1. Na half zeven krijgt u dat van WNL met Petra Grijze. Ja, goedenavond. We gaan het natuurlijk ook hebben over Egypte. Betekent het failliet van Mubarak? Ook het failliet van de economie van Egypte? Hoe overleeft de kleinste ondernemer de crisis in Nederland? Straks de succesformule. En, Lucella, Mr. Perfect blijkt toch niet zo perfect.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 Volgens het waterschap Brabantse Delta kost dat 10 tot 16 miljoen euro en heeft Chemiek Pak al drie keer geweigerd om mee te werken. De avond is gevallen in Egypte, maar op het Tahirplein in Cairo staan zitten of liggen nog steeds honderdduizenden mensen. Hoeveel het er precies zijn is moeilijk in te schatten, maar Arabische media zeggen dat in heel Egypte zeker 2 miljoen tegenstanders van president Mubarak de straat zijn opgegaan. 7000 Nederlanders is de vraag voorgelegd hoe tevreden ze zijn over de 100 grootste dienstverlenende bedrijven. Wat blijkt, grootste daler is de NS, 30% minder klanttevredenheid. Arriva, 25% minder. Connection, 23%. De OV-bedrijven doen het dus veel slechter dan vorig jaar en dat geldt niet voor IKEA. Het woonwarenhuis staat voor het tweede jaar op rij nummer 1. En hogescholen en universiteiten hoeven toch geen 3000 euro boete te betalen voor lang Staatssecretaris Seilstra heeft zijn plannen aangepast. Hij wil zo bij de onderwijsinstellingen de prikkel wegnemen... om studenten toch maar te laten slagen om zo de boete te voorkomen. we zijn nog nu op het budget van de instelling. En hoeveel hangt af van de grootte. En tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. Het weer. Hier is Marco Overhoef. Met een uh, regengebied wat over het land trekt, uh, dat is op zich niet zo ernstig. Maar de combinatie met de temperaturen die laag zijn in het oosten van het land... leveren daar ijzel op. En dat is natuurlijk wel link. Het is even oppassen op de weg, want lokaal kan het in het noordoosten... oosten en zuidoosten van het land eventjes flink glad zijn. Die neerslagzone trekt in de loop van de avond en nacht naar Duitsland weg. En dan lopen de temperaturen ook langzaam wat op. In de oostgrens blijft het misschien net vriezen... maar in het westen bijvoorbeeld is het al plus 3 graden. En morgen loopt de temperatuur dan geleidelijk verder op... naar 3 graden in het oosten van het land en 6 in het westen. Een matige wind uit het zuidwesten, langs de kust misschien vrij krachtig. Windkracht 5. Verder zijn er wolkenvelden. Het is wel op de meeste plaatsen droog... en af en toe weet de zon ook wel een gaatje te vinden. Dan hebben we donderdag weer een nieuwe storing die in de ochtend regen brengt, maar in de loop van de dag klaart het dan toch ook weer op. Vrijdag beginnen we met wat zon, later volgt er op nieuwe storing en die brengt dan ook veel wind en zaterdag. En vrijdag zijn dan allebei herfstachtige dagen met veel wind, met wolken en van tijd tot tijd regen. ANEW ah verkeersinformatie. De meeste files staan nog rond Amsterdam en Utrecht. Bij elkaar nog zo'n 100 kilometer. De drukte neemt wel vrij snel af. Er staan geen opvallende files. Het zijn uitsluitend de dagelijkse files. Wat wel opvalt is dat de N35, Zwolle richting Almelo... dicht is tussen Heino en Raalte. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden... na een ongeluk met een vrachtwagen van vanmiddag. Voorlopig wordt je daar omgeleid. Dit is Radio 1... WNL, Avondspits, Petra Grijsboer. Demonstreer mee van achter je pc en vanaf de dam in Amsterdam. goedenavond. Goed dat u er weer bent hier op de redactie van WNL in Amsterdam. En we beginnen met het openbaar vervoer. Het was de bedoeling dat de drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hun openbaar vervoer openbaar zouden aanbesteden. Maar minister van verkeersschuld van Hagen die heeft de grote steden nu een jaar respijt gegeven. Jeanette Baljeu, wethouder verkeer van Rotterdam. Bent u blij met het voorstel? Ja, zeker. Uh, we hebben meteen, uh, ik heb meteen aangegeven toen het uh, coalitieakkoord uh, natuurlijk eraan kwam... dat uh, zomaar openbaar aanbesteden nou, nog wel heel veel vraagtekens met zich meebrengt. Zeker met de bezuiniging die er werd aangekoppeld. Dus ik ben heel blij met de uitstel van de minister. Is het genoeg? Ja, dat is nog maar de vraag. Hè. We hebben natuurlijk uh, al heel snel aangegeven... dat één aanbesteding de vraagtekens bijgezet kan worden. Maar al die bezuinigingen die daarmee ingeboekt uh, en, uh, en berekend waren, dat wij daar ook hele grote vraagtekens bij hadden. Uh, en ik begrijp dat de minister daar nu uh, ja, ons eigenlijk gelijk in geeft. Ja, even over die bezuinigingen. Ja. Uh, want u moet tientallen miljoenen bezuinigen... Als het, uh, zoals het er nu uitziet op het OV. Amsterdam liet vandaag al weten... dat het uh, door die bezuinigingen lijnen en diensten moet gaan schrappen. Is dat ook het vooruitzicht voor de Rotterdammers? Nou, ik heb gezegd... wij kunnen het kwaliteit van het openbaar vervoer... wat we als belangrijkste hier in de stad uh, hebben... kunnen we niet op peil houden met de bezuinigingen... die ingeschat waren. En ik ben ook blij dat de minister... Zelf ...zelf aangeeft dat die bezuinigingen ook niet reëel zijn. Nee. En betekent dat dat alle lijnen gewoon blijven zoals ze zijn? Nou ja, dat zal een beetje afhangen van waar de minister nu mee komt... ...nu ze dit zo duidelijk ook in de Kamer heeft aangegeven... ...wat, uh, nou, wat de consequentie daar dan van is. Dat moet ik dan natuurlijk nog wel horen. Ja. Want om hoeveel miljoenen zou het gaan? Nou, het ging over de hele uh, G3. Dus uh, uh, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam zou het om 120 miljoen uh, uh, korting moeten zijn... naar aanleiding van de aanbesteding. Dus even los van een reguliere korting die ook nog op ons afkomt. Ja, dus dat zou dan, uh, als we het even heel grofweg door drie delen... dan zou het ja, gaan 40 om miljoen. ongeveer 40 miljoen. Ja. Dat is heel veel. Ja. Eh, openbaar Vervoer in Rotterdam heeft onlangs nog tientallen miljoenen bezuinigd. Wat zou er gebeuren als die bezuinigingen toch doorgaan? Nou, je moet je voorstellen dat er uh, gewoon al de bussen in uh, Rotterdam ongeveer voor dat bedrag rijden. Dus uh, nou, u kunt zich voorstellen dat wij zo'n uh, bedrag niet in kunnen boeken. Uh, en nogmaals, ik ben dan ook heel erg blij dat de minister uh, aangeeft... dat in ieder geval die 120 miljoen geen reële inschatting is geweest. En ik ben dan heel benieuwd waar de minister uh, uiteindelijk mee gaat komen. Wat is voor u reëel? Nou, dat, dat uh, kijk, we krijgen ook nog een algemene korting op, uh, op de verkeervoersgelden. Uh, daarvan hebben we gezegd dat we snappen in tijden van bezuinigingen... dat er bezuinigd moet worden ook uh, op uh, openbaar vervoer. Maar dat dat nooit ten koste kan gaan van de kwaliteit en van de economische kracht die je juist uh, ook uh, in steden en openbaar vervoersgebieden, grote openbaar vervoersgebieden hebt. Maar dat betekent dat er eigenlijk niks meer van af kan. Nou, dat je kijk, je kan altijd, ik zeg altijd, je kan altijd nog de druk erop zetten. Hè. Je kan altijd nog even scherp kijken. We hebben de afgelopen jaren heel veel druk op onze vervoerders gezet om slimmer, uh, nog productiever te werken. Dat kan altijd nog een beetje. Dus ik, je zal mij niet horen zeggen dat er niks af kan, maar er zijn wel grenzen tot uh, hoe ver je kan gaan. En nogmaals. De minister geeft nu aan, we zijn niet met een reële inschatting gekomen. En ik ben heel benieuwd waar de minister dan wel mee gaat komen. Wat vindt u daarvan dat ze nu terugkomt op, uh, ja, eigenlijk op haar plannen die niet reëel blijken te zijn? Nou heeft ja. de minister wel realiteitszin? Nou, ik denk dat de minister wel realiteitszin heeft. Want ze heeft het wat dat er gaat al, al snel in de Kamer meegegeven van uh, dit was misschien niet het bedrag. Uh, wat uh, reëel is, de vraag wordt natuurlijk... wat gaat ze dan wel uh, voorstellen? En uh, dat is voor ons natuurlijk een hele belangrijke vraag... waar we de komende weken met de minister over zullen spreken. Dank u wel. Jeannette Baljeu, Wethouderverkeer in Rotterdam. Dank u wel. Dit is WNL op Radio 1. Straks de trending topics op Twitter. Egypte natuurlijk was daar het gespreksonderwerp van de dag. Eerst financieel nieuws. AIX dik in de plus gesloten. 1,8% op 367 punten. Cornijn van van SNS. Goedenavond. Goedenavond. Ja, dat was een goede dag. Toch viel het nieuws uit China tegen. Hoe kan dat? Ja, als je gaat kijken, want vandaag was uh, inkoopmanagersdag. En die inkopers uh, uit de hele wereld uh, zeggen dan hoe het eigenlijk gaat met de wereld. En die inkopers in China die waren eigenlijk ja, een beetje zo-zo. We waren wel beter gewend. Het was eigenlijk een kleine teleurstelling. Maar niet meer als een kleine, want het is nog steeds op een hoog niveau. Uh, maar vervolgens kwamen de Europese inkopers en die waren uh, go goed enthousiast zoals we eigenlijk hadden verwacht. En opvallend is dat ze zelfs nu landen als, als Italië dat ze, dat ze daar wat beter zien. Maar de klap op de vuur. De Europa komen eigenlijk uit de Verenigde Staten, want daar ging het al een tijdje slechter. Maar ook die zijn razend enthousiast. En dat is gewoon een, een heel goed teken voor de economie. Zijn beleggers Egypte dan helemaal vergeten? Uh, nee, dat zijn ze zeker niet vergeten. Alleen de angst uh, dat het uh, daardoor uh, in de wereld heel erg slecht gaat, uh, die angst uh, ebt weg. Uh, wat je nog wel terugziet is in de olieprijs, want die blijft uh, heel erg hoog. Ook vanwege mogelijke dreigingen in het zuurskanaal natuurlijk. Uh, en dat zie je dus vertaald in een hogere olieprijs. Vandaar dat ook alle oliegerelateerde fondsen het uh, erg goed deden vandaag. Ja, want uh, als je kijkt naar hoe het er verder economisch aan toe gaat... daar in het land, niet zo best natuurlijk. Uh, toeristen trekken weg, bedrijven liggen productie stil, banken zijn dicht. Betekent het failliet van Mubarak ook het failliet van Egypte? Ja, meestal is de beurs een hele mooie graadmeter om dat uh, af te lezen. En, en die beurs die was vorige week nog open en toen ging die heel hard naar beneden. Um, en, maar nu is de beurs dicht, dus die, die graadmeter die staat even in de ijskast. Daar kan je niks aan aflezen. Maar het zal uh, een vrij dramatisch effect op de economie hebben. Maar ja, wereldwijd gezien, ondanks het feit dat er iets van 80 miljoen mensen wonen, wonen... stel dat economisch gezien niet zoveel voor. Het is, het is nog kleiner dan Nederland om als een vergelijking te maken. Dankjewel, Corné Zel van SNS. En straks shoppen we in de leukste winkelstraat van Nederland. Veel kleine ondernemingen daar. Hoe overleven die de crisis? Wat is hun succesformule? WNL is ook te volgen op Twitter. @avondspits_wnl. En over Twitter gesproken. Hashtag Tahrir Square en hashtag Egypt. De trending topics vandaag op Twitter waren natuurlijk die over de volksopstand daar in Egypte. Kasper Kooij, zet een paar van die tweets op een rij. Verbazingwekkend goed georganiseerde protestactie. Demonstranten regelen hun eigen security. Duizenden pissige Egyptenaren. We denken eens hoeveel er zouden zijn als de treinen wel zouden rijden. Een demonstrant op het plein zegt... Mubarak kan wel een dikke huid hebben, maar wij hebben scherpe nagels. Rondom het plein net een broodje zwarmer gehaald. Mensen zitten op straat en kijken tv. Wat een dag voor de geschiedenisboeken. We zullen nooit meer slaven zijn. We zullen onze vrijheid hebben, wordt er gezongen. De Arabische versie van Woodstock... Ja, Danny Mekertje is hier bij me aangeschoven. Hij is uh, internetdeskundige, vraag, vaak ook onze commentator... als het gaat om internet en zaken zoals Twitter. Als je luistert naar deze tweets die uh, wij zo'n beetje hebben opgezocht uh, vanmiddag... hoe zeker zijn we er nou van dat deze tweets ook echt van de plek komen waar ze vandaan lijken te komen? Nou, om eerlijk te zijn, Twitter biedt geen enkele mogelijkheid... om te controleren of een tweet verzonden is door de persoon... die beweert achter het Twitter-account te zitten... ofwel vanaf de plek waar de persoon beweert te zijn. Dat kun je niet controleren. Aan de andere kant hebben we inmiddels zoveel informatie... over wat er in Egypte gebeurt. We weten ook van een aantal mensen dat ze echt aanwezig zijn. Dus je ziet ook dat met name journalisten uit het Westen... die proberen zo goed mogelijk te controleren... of bepaalde Twitter-accounts daadwerkelijk in gebruik zijn door mensen die ter plaatse zijn. Maar over het algemeen moet je dus oppassen met wat je op Twitter leest. En dat is ook een gevaar voor de journalistiek. Want je ziet, nou, we hoorden net een aantal tweets... dat geeft een prachtig beeld van wat daar gebeurt als het daadwerkelijk door mensen geschreven is die daar ook rondlopen. En ik kan me voorstellen dat veel journalisten... Uh, ja, heel erg uh, aangetrokken worden door dat soort berichten... en ook die berichten te gebruiken voor hun verslaggeving. Maar we moeten dus altijd wel even kijken... komt dit daadwerkelijk daar vandaan? En dat zou je bijvoorbeeld kunnen controleren... door ook oudere tweets van de betreffende persoon terug te lezen... en te kijken, is dit iemand met een bestaansleven uh, ja. in, uh, in Egypte? Ja, en, en nou hoor je veel weer. Hè? De burgerjournalistiek komt weer helemaal terug. Uh, maar jij zegt je moet dus juist die oude journalistiek... die is nu misschien nog wel belangrijker dan ooit. Nou ja, kijk, ik, oude, ik geloof... traditionele, traditionele journalistiek, journalistiek. Mensen die daar zeg maar fulltime hun beroep van maken. Ja, Kijk, ik, ik denk, maar dat, dat is vaak zo met dit soort dingen. Het is niet zwart of wit. Volgens mij moet je hand in hand willen gaan. En burgerjournalistiek is ontzettend mooi... als het gaat om de snelheid waarmee informatie en nieuws... zich kan verspreiden en ook de details. Want een journalist kan niet uh, uh, zo gedetailleerd beschrijven... wat daar gebeurt als de mensen zelf. Aan de andere kant hebben we behoefte aan betrouwbare... Informatie. We zien wat er gebeurt op de beurzen. We zien wat er gebeurt met de olieprijzen. Het heeft nogal veel invloed op de wereldmarkt. En daarom zijn er experts nodig die de berichten kunnen valideren. En dat mag je van mij traditionele journalistiek noemen. Ja, ja, ja, ja. we hebben het over Twitter. Uh, Facebook schijnt ook een belangrijke rol te spelen. Bij de ontketening van de revolutie zie je ook in verschillende uh, Arabische ja. landen daaromheen. Ja. Um, het heeft natuurlijk ook een andere kant. Namelijk, degene die zo'n revolutie niet zo zien zitten, lees de machthebbers, die kunnen er ook bij. Ja, die kunnen er ook bij. Kijk, wat we niet moeten vergeten is dat alle informatie... die op Twitter wordt geplaatst, dat is in wezen openbaar. Dus andere mensen kunnen meelezen. Ik zag een tweet voorbij komen vanmiddag. Eh, zouden de Egyptenaren ook zoveel eh, twitteren eh, nu... als alle informatie vijf jaar lang opgeslagen zou worden? Eh, dat is wat er, in, wat er in Europa op veel plaatsen gebeurt. Mm -hmm. Dat internetberichten worden opgeslagen. Eh, het, het heeft een potentieel gevaar. Want het zou kunnen zijn dat dus op die manier... er een onderscheid gemaakt gaat worden tussen mensen... die voorstander zijn van bepaalde politieke Regimes. en mensen die juist tegenstander zijn... en ik weet niet wie de volgende machthebber wordt daar... maar die zouden het nog wel eens interessant kunnen vinden. Dat is één. Uh, je ziet dus ook... En dat is eigenlijk twee. Dat, dat die machthebbers in Egypte nu gewoon zo snel mogelijk het internet plat gegooid hebben. Er werd één uitzondering gemaakt. Er was één internetaanbieder waarmee je nog wel het internet op kon. Dat was ook de internetaanbieder die vooral aan banken uh, verbindingen leverde. Ook die is nu offline gehaald. En het is ongelooflijk indrukwekkend om te zien hoe grote commerciële marktpartijen als Google en in Nederland Access vooral... nu oplossingen bedenken om mensen in Egypte ja, te helpen. Vertel dat nog even kort. Wat doet Google? Google heeft... Uh, nou ja, het, het internet was vaak niet mogelijk in Egypte. Maar telefonische verbindingen waren hier en daar wel mogelijk. Google heeft een speciaal nummer geopend. Dat ook één keer in de zoveel uur veranderde. Zodat het niet geblokkeerd kon worden. Daarmee kon je een tekstbericht inspreken. Google vertaalde dat naar tekst op een computer. En dat werd vervolgens op Twitter geplaatst. Dus op die aan. manier konden mensen zonder internet... toch deelnemen aan de discussie op Twitter. En wat access vooral gedaan heeft... is een aantal Nederlandse internetverbindingen beschikbaar gemaakt. Waar je op in kunt bellen, zoals vroeger. En uh, ja, access vooral doet dat om mensen in Egypte de mogelijkheid te geven... om via Nederland toch het internet te bereiken. Kijk eens aan... Via ja, Nederland uh, wordt er een ingang gegeven tot de revolutie. Dankjewel, Danny Mekic, Heel onze gedaan, internetdeskundige en internetondernemer. Ja, we blijven nog even in Egypte. Want iemand die uh, de afgelopen dagen ook onafgebroken heeft zitten twitteren en bloggen over Egypte is Mona Hegazi. Els Martine Verhoef kwam er tegen bij de demonstratie op de Dam vandaag in onze hoofdstad. Ik heb familie daar wonen, niet mijn ouders, want die wonen gewoon in Nederland, maar uh, uh, tantes, ooms, uh, oma, opa. Dat, ja. En hoe is het voor hen nu? Zijn die ook aan het protesteren of zijn die meer. Uh... Uh, nou, ik heb familie in het leger en uh, die heb ik niet uh, persoonlijk kunnen spreken. Uh, de mensen die in het leger zitten en de politie, die demonstreren niet openlijk mee, maar die zijn niet tegen. Uh, de gewone mensen uh, ja, die zijn bijna allemaal op straat, maar sommige mensen die zitten ook bang thuis. Dus dat, uh, die zijn er ook. Dus met degene die ik heb gesproken zijn mensen die thuis zitten, die bang thuis zitten. Uh, de mensen die in het leger zitten of bij de politie werken, die zijn natuurlijk op straat. En verder, ja, verder weet ik het niet. Ja. Heeft u het gevoel deel uit te maken van een historische gebeurtenis? Ja zeker. Zeker. ja, zeker. Ja, zeker. Want je voert niet al, je komt niet alleen demonstreren. Je voert actie op verschillende fronten. Op internet ben je bezig. Uh, je bespreekt dingen met mensen. Je wilt ook hier in het Westen mensen laten weten hoe het daar zit. Dus je bent. Je, we zijn allemaal bezig, denk ik. En ik hoop uh, dat het nut heeft. Ja, wat doet u dan op internet? Ja, voor uh, mensen, bijvoorbeeld mensen die uh, laatst nog uh, was er een opmerking gezet van ja, geeft dus een puin op, dat doen de mensen zelf. Nou, daar kan ik dus heel boos om worden. Maar dan wil ik ook uitleg geven van waarom de, ook uitleg horen. Waarom denk je dat de mensen dat zelf doen? En nee, de mensen doen het niet zelf. De mensen worden onderdrukt. En de mensen die gaan demonstreren en al die puin die daarbij komt kijken... dat is eigenlijk een soort van verzet van de regering. Dat alle criminelen op straat staan nu, dat hebben de mensen niet zelf gedaan. De mensen gingen demonstreren omdat ze tegen een dictatuur zijn. En dat dat die dictator al die criminelen vrijlaat om, uh, ja, om alles kapot te maken in het land. Dat doen de mensen dus niet zelf. Dus dan probeer ik daar uitleg te geven. En ik wil ook mensen laten weten dat wij hebben het hier heel goed hebben. En we hebben hier heel veel vrijheid. En dat is niet overal zo. Dus dat, uh... Als u land daar, als, uh, als, zoals we het nu in het licht van de situatie nu... In het licht van de mensen zijn daar echt onderdrukt. Iedereen, iedereen wordt daar heel erg onderdrukt op verschillende manieren. Mensen durfden ook niet hun mening te geven. Je bent bang dat de inlichtingendienst iets hoort of zo. Had u daar toen u daar woonde zelf ook mee te maken, dat u weinig kon zeggen? Uh, nou ja, ik... Uh... Ik ben iemand die altijd alles zegt. Dus wat dat betreft is het anders. Maar ik word, ik word daar. Lacht u dat wel eens in het probleem? Ja, ik word daar als buitenlandse gezien natuurlijk. Ja, dat zie je niet in Nederland, want ik een hoofddoek draag omdat ik donker ben. Maar daar zien ze dat wel. Je bent geen echte Egyptenaar, helaas. De, dus voor hun ben je een buitenlander. En dat geeft je toch wel een beetje een andere status. zeiden medestudenten dan wel eens tegen u van uh, pas even op? Ja, zeker. Ja hoor, zeker. Er, waren, er was een keer een demonstratie op de universiteit door de moslimbroeders. En uh, ik ging kijken. Ik was natuurlijk hartstikke geïnteresseerd. Maar het was echt, nee, kijk uit. Als je gezien wordt, je hoeft er niet eens bij te horen. Als je gezien wordt, dan word je opgepakt en... Uh, Vergeet het maar dat je dan ooit nog kan studeren of iets anders kan doen met je leven. Dus uh, ja, het, uh, ik werd wel gewaarschuwd. Als Mubarak nou vertrekt, bent u dan van plan om terug te gaan? Uh, nee, ik ben, ik ben Nederlandse. Dus ik terug ga, zou ik het niet noemen, maar ik ben ook niet van plan daar te gaan wonen, nee. Mr. Perfect blijkt vaak domper. Dat zo. Eerst de leukste winkelstraat van Nederland. Die is in Leeuwarden. Het gaat om de kleine Kerkstraat. Maar waarom juist die straat? Omdat daar nog speciaalzaken met kleine ondernemers zitten... die de klant voorop stellen. De NL's Wiegerhemmer zocht uit hoe deze kleine kruideniers... en speciaalzaken hun hoofd boven water houden tijdens de crisis. Dag mevrouw. Nou heeft pol.com de cijfers bekendgemaakt. Het gaat heel goed met pol.com. En toen moest ik toch ook even aan u denken. Ik geloof dat zo'n winkel daar niet zoveel last van heeft. Een winkel als deze. He, een, een boekantiquariaat. Die heeft van de grote winkels heus niet zoveel last. pol.com kun je tweedehands boeken kopen. Ja, nou ja, dat is toch mooi. En, en dat doen de mensen heel erg veel. Kijk, op het ogenblik hebben we een hele leuke reclame. Dan eh, krijg je het boek voor de helft van de prijs. Ik zag het al aan de wand ja, en ja. aan het raam. Ja, maar dat komt de eigenaar. Dat is uh, Alke Postma. En dat is een hele gewikste en flinke zakenman. Hoe merk ik dat, dat die Alke Postma, de, de baas van dit bedrijf, dat hij een gewikst zakenman is? Omdat hij heel goed weet in te kopen en ook heel goed kan verkopen. En inkopen en verkopen is lang niet iets wat iedereen kan. Je kunt meestal het een of het ander. Hij kan beide. Het leuke aan deze straat is de diversiteit aan, aan winkels. Dus uh, je hebt een bakker, je hebt uh, kledingzaken, je hebt uh, een kapper, uh, een bloemist, uh, ijs en chocolade natuurlijk niet te vergeten. Dus uh, het intieme van deze straat, wat je uh, met grote winkels dus niet hebt, zie je hier wel. U zei net tegen me, twee jaar geleden ben ik begonnen. En toen zat ik zo te denken, twee jaar geleden, midden in de crisis. Ja, midden in de crisis begonnen, ja, wie bedenkt het. Maar uh, ja, ik ja, u. <laughs> ja, ik, uh, omdat dit concept uh, gewoon uh, in al bestaat. Daar is mijn zus uh, twee, uh, vier jaar geleden begonnen. En daar is het uh, gigantisch goed aangeslagen. En ja, ondanks de crisis, eten gaat altijd door. Is het ook zo dat men in crisis staat, als het even wat minder gaat... misschien wel juist extra graag grijpt naar een stukje chocolade? Nou, dat kan ook. Maar crisis is, uh, denk ik, met hele hoge bedragen. En een ijsje of een chocolaatje, dat zijn kleine bedragen. En mensen, ondanks de crisis, die blijven doorgaan en die gunnen hunzelf nog wel die kleine dingen. Toch even watertanden hoor. Waar bent u nou persoonlijk, hè? Het meest trots op? Het meest... Uh, nou, uh, uh, uh, ik zal meteen zeggen, over de hele winkel ben ik zeer trots. Maar uh, ik heb één bonbon, dat is mijn uh, favoriet. Ik hou van heel bittere, pure chocolade. houdt van bitter. Uh, heel bitter. En uh, daar zit een klein beetje whisky doorheen. Dus uh, die staat daar. <laughs> dat dan is... hebt u misschien direct ook al een probleem. Want er gaan natuurlijk ook wel kleine kinderen naar de zaak. En dan moet u zeggen, oh oh, laat dat eens zien. Want wij verkopen hier stiekem dus ook drank. Nee, als er kleine kinderen komen, daar hebben we dus natuurlijk ook chocolade voor. Uh, we hebben de kleine beertjes. Uh, en we hebben gewoon een massieve chocolade. Dus waar geen drankje zit. En uh, waar drankje zit, is nooit overvloedig. Dus ze uh, <laughs> dus lopen hier niet scheef weg, laat ik het zo zeggen. Ik okay. waan me in een oase van groen... Wit, rood. Wat een prachtig verblijf hebt u hier. Dank u wel. En de grote tuincentra, dat zijn uw concurrenten. Hoe gaat u dus strijd aan? Uh, nou, je probeert uh, wat origineel te zijn. En je probeert wat meer servicegerichter te zijn. Je probeert wat klantgerichter te zijn. Dat beter luisteren naar klanten. En... Oké, okay, ik kom bij u. Ik zeg, ja, ik wil wat voor op tafel. Dat kan. En dan ga ik adviseren. Ik weet van heel veel klanten die hier komen. Dan ben hoe ik... die tafel eruit ziet? Ja, klopt. Oh. Ik ben bij heel veel klanten... Ben je wel eens thuis geweest of heb je eens wat bezorgd? En dan weet je een beetje hoe het interieur eruit ziet. Oh, dan heb je misschien een hele kleine klantenkring. Uh, wij hebben niet altijd de grootste klantenkring natuurlijk. Hè? Nee, dat, dat is wel waar. Maar uh, doordat je persoonlijk de mensen ook een beetje kent... of dat zij uitleggen, of aan de hand van een foto... of aan een cameraatje, wat dan ook... ga je met die klant in overleg. Hij is flink, hij is gewikst, hij is handig, hij is charmant. Hij heeft alle mogelijke ergenschap. Die ervoor nodig zijn. Charmant. Ja, dat is hij ook. Moet je als verkoper charmant zijn? Vind ik wel. Als je een bepaalde charme uitstraalt en dat doet hij. En niet omdat hij nou zo knap is, maar heeft gewoon charme. Ik is geen knappe man. Uh, nou, geen uitgesproken knappe man. Een van de meest kostbare stroomstoringen van het jaar vond vandaag plaats tussen kwart over tien en twee uur op de Amsterdamse Zuidas. WNL's Martine Verhoef sprak er met twee gedupeerden... en een van de monteurs die het moest repareren. We zijn een nieuwe fitnessclub, Active Gym. En uh, we zitten al sinds negen uur, half tien, zonder stroom. We zijn gisteren open gegaan. Ja, is dat nou erg rond dit tijdstip, dat er geen stroom is voor jullie? Ja, de krachtapparaten kunnen wel bediend worden, maar de cardioapparaten niet. Die lopen op stroom, de loopbanden, et cetera. We hebben natuurlijk wel noodverlichting, maar het geen muziek, helemaal niks. Gewoon het pikken donker. Eigenlijk alleen de noodverlichting doet het. Wat voor verlies uh, loopt u nou, zo'n dag dat er geen stroom is? Mm, dat moet ik even uitreiken, dat weet ik niet zo. in het zit eruit mijn hoofd. Ja, maar is dat. Kan... de euro's natuurlijk. Ja. Had u zich voorgesteld dat in dit gebied, wat zo nieuw en ontwikkeld is, dat daar zo'n nee. groot stroomstoring nee. kan voorst doen? Nee, dat had ik me niet voor kunnen stellen. Nee. En als je ook hier om je heen, kijkt alles, alles. Dus er is bijna niks verlicht. U kijkt ook een beetje alsof u echt stevig baalt. Ja, dat balen ook ontzettend, ja. ja. Ja, dat is echt vervelend, ja. Gaat u nog een klacht indienen? Um, ja, we moeten even kijken hoe en wat. Dag meneer. Ik ben zo benieuwd wat het nou is geweest, die stroomstoring. Die moeten we de pers voorlichten wijzen. Laat. Is het allemaal opgelost nu? Zo goed als wel, ja. Dus dat is het voordeel. Ze zijn nu bezig met hun eigen installatie. en zijn weer aan het opbouwen. Dus dachten, wacht op. Een installatie opbouwen? Binnen. Hun hebben een installatie en die zijn ze nu weer aan het opbouwen. Dus ja, dan zou iedereen weer spijt moeten hebben. Maar van onze kant was het, uh, was het al lang goed. De, de fout zat in ieder geval in hun eigen installatie. Nee, tenminste, Liander heeft daar niks mee te maken. Hun installatie wie zijn hun? Uh, degene die nu beneden in de parkeergarage lopen. We hadden er last van, 2,5 uur lang. Dus alles lag plat. Internetverkeer en uh, mailverkeer. En uh, onze collega die 2,5 uur in de lift uh, in zijn eentje vast had moeten zitten. Welk bedrijf werkt u voor? Sevols. 23ste etage. dus uh, de allerhoogste. Dus ik heb het één keer gepresteerd om naar beneden te lopen, dat was nog wat te doen. Maar de trap omhoog, dat doe ik één keer, maar nooit meer. Te veel en te hoge eisen stellen, dat is niet goed voor je relatie. Dus duren relaties waarbij de vrouw die helemaal aan de wensenlijst van de man voldoet, het kortst? Die wijsheid blijkt naar onderzoek, dat is verricht in opdracht van Relatieplanet.nl. Goedenavond, Chert Korensta. Goedenavond. Hoe zit dat? Nou, je bent perfect passend bij het eerste plaatje wat mensen hebben op hun verlanglijstje. Alleen mensen weten eigenlijk niet goed hoe ze hun verlanglijstje in moeten vullen. Dat gaat er veel om abstracte begrippen qua uiterlijk en dat soort dingen. Terwijl we ook in een echte relatie andere dingen een veel belangrijkere rol spelen dan het eerste wensenlijstje. En wat vinden we dan stiekem veel belangrijker wat we zelf eigenlijk niet goed weten? Nou, wat uh, drie kwart van de ondervraag heeft aangeven is dat ze het erg belangrijk vinden dat de ander een steun is. En uh, veel minder belangrijk uh, is bijvoorbeeld uh, eh, seks, maar humor is wel weer heel belangrijk. Hè? Dat is voor 62% van de mannen is dat, uh, een van de voornaamste voorwaarden. Die zijn dus toch veel minder plat dan gedacht eigenlijk? Ja, stiekem toch wel. Zou je niet denken? Dat zou je niet of, of ben ik dan heel slecht bezig eigenlijk? <laughs> zeg, um, uh, steun in moeilijke tijden. Hoe weet je eigenlijk dat je steun kunt verwachten bij de eerste ontmoeting? Ja, bij de eerste ontmoeting is dat natuurlijk uh, moeilijk. Alhoewel je natuurlijk wel al iets ziet uh, in, een, uh, hè, in de eerste ontmoeting, in de eerste contacten. Uw relatie is kennelijk goed gelukt. Ja, oh, excuus, Mijn zoontje die gaat even vanuit uh, uit de in naast me. <laughs> ja, seks is toch iets uh, wat denk ik, vooral in het begin van een relatie enorm uh, spannend is en uh, belangrijk. Maar naarmate een relatie vordert, ja, dan gaan toch ook de andere dingen meetellen. En de gewoon dus het gedrag, het gesprek, uh, dat je op elkaar terug kunt vallen. Hoe je elkaar aanvult. Dus, uh, en een dus, beetje lachen dus. En een beetje lachen, ja. Want uiteindelijk uh, ja, ben je dan niet altijd in bed met elkaar. Maar ook op de bank en onderweg en uh, in de supermarkt. En dan wil je toch ook een leuke tijd kunnen hebben met anderen. Ja, en ook nog tijd om voor je baby te zorgen. Dank je wel. Dit was Avondspins. Wij zien u morgen weer. Nee? U hoort ons. Van half zeven tot 7 op Radio 1. Voor Wakker Nederland. Omroep WNL. Deze week in het radiodagboek. Prinses Laurentien. Over de presentatie van haar nieuwste kinderboek. En we volgen haar naar haar woonplaats Brussel. De week van een prinses in het radiodagboek. Deze week even voor half twee in lunch. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Beeld je eens in. Festivals in Overijssel. Geniet ook dit jaar een dag, weekend of week. Kijk op beeldvanoverijssel.nl World Ticket Center. Kies makkelijk de goedkoopste vlucht die bij u past. World Ticket OT Theater speelt on Wings of Art 2. Een voorstelling van Gerrit Timmers over verwondering. Tot en met 27 februari in het OT Theater Rotterdam. OT-Rotterdam.nl